De onberaden wedder, een hoorspel door Jansi Hubert naar de roman van Raphael Sabatini. Tiende deel, Marcel de Bardelie heeft er genoeg van.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 die is er geweest Nu Nu mag u Mijn degen Nemen Monsieur l'officier Dat is me wat moois Ik moet u zeggen mijn heren Dit had ik niet verwacht Hoe heeft u dat zo gewoon Razendsnel een bekende truc monsieur l'officier Gevest op de grond, punt op de borst en dan voorovervallen. Is hij dood? Nee. Maar het scheelt niet veel. Ja, ik, ik zou... Ik kan het toch zo niet laten liggen. Zo. En nu snel jullie. Laag hem de herberg binnen en verbind hem voorlopig. Waar is die dappere chevalier de Saint-Eustache zo gauw gebleven? Die is er vandoor gegaan. Ik heb wel gemerkt dat hij liever voor verraders speelt dan voor secondant. Wat ik me nu al dagenlang afvraag. Hoe is die chevalier toch zo in het gezelschap van de Châtellerault gekomen? Dat kan ik je wel vertellen. Amédée heeft me daar vloekende van verontwaardiging over gesproken. Mm -hmm. Hij heeft de Châtellerault als het ware opgewacht toen die als afgevaardigde des konings in Languedoc aankwam. Mm -hmm. Hij heeft hem gewoon als aanbrenger van opstandelingen zijn diensten aangeboden.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 Maar die satanse kerel, die kan niet meer. Er is hij geen velden of wegen meer te bespeuren. En hij heeft mijn hele garderobe onder zijn berusting. De row heeft mij rustig in zijn gastvrije kerker laten vervuilen en verslonzen. Maar daar gaan we ook iets aan doen. Kom naar het Hotel de Lepé, Marcel. Daar logeren we. En ik ben zeker te weten dat er voor jou ook nog wel een kamer is. Je le kapitein, Amédée, mijn koetsen. Ze zijn terecht. Prachtig. Nou, we zullen er in draf heen gaan, dan kan ik weer een gelukkige versie van jou bijwonen. Ja, ja. Nou, dat is Kani, meide. Nee, gelukkig. Ze hebben hem gevonden. Heb het lijkt wel of hij was. een toespraak Ach, staat te houden. Ik zei er dus maar niet te veel van. En nou ja, ik had het wel een beetje verdiend ook. En enfin, toen zagen we een oude vervallen schuur. En we gingen huh? kijken of daar misschien een levende zee te vinden was. Ja, ja, ja. Ik ja, moet oh, zeggen, die Ganymede van, van maar, jou kan interessant maar, oh, vertellen. Ja. Nou en die dragonders van jou kunnen dat geïnteresseerd luisteren. Waarvan. Ze hangen zo dat wat aan zijn lippen. Maar daar zal ik eens gauw een eind aan maken. Nee. Wacht even. Ik, dan ik wil het nog een paar ja. minuten aanhoren. La, zo ken ik mijn brave Castorroodnaar niet. Maar hij zag nog kans aan mijn meester zijn papieren, brieven en zo te geven. En een medaillon en hem te vertellen. Dat hij René de l'Espéron heette. René de l'Espéron? Ja, yeah. yeah. extreem. Ik heb hem toen nog zo goed mogelijk verzorgd. Maar iedereen dacht toch, hij zelf ook, dat het met hem gedaan was. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Enfin, monsieur le marquis was nog steeds erg kwaad. Hij zag ons liever op een afstandje dan zo heel yeah. dichtbij. Hè. En daarom ging hij er alleen yeah. van vandoor op zoek naar La Védan. Oh. En hij droeg ons op hem de volgende morgen na te komen. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Tja, en, en na de bleek. Dat vind in de buurt van Mirepoix dus eh, niet eens zo ver daarvan. <laughs> nee, <nee, nee>, nee. <laughs> ja, uit wat jullie me vertellen, hebben, kan ik nu wel opmaken hoe het verder is gemaakt. Ja, ja, ja. Die mensen, het is toch zo'n slimme vogel. Hm? Hij heeft zich op La gewoon voor René de l'Espiron laten de deuren. Ja, ik zeg je al zo'n suikerken. Hij stapt een grootste geheim aan je grinnikende dragonders voort, de schotel of het zou hoort. nu is het dan ook maar mooi genoeg. Ik zal wel ogenblikkelijk zijn. Nee, nee, nog even. Ik wil nu horen hoe ver die eervergeten stommeling wel durft Frans. En dan zal ik er en vergoeden met hem afrekenen. En toen, monsieur Rodnaar. En toen? Wel. Dat is me zo duidelijk alsof ik erbij was geweest. Als René de Spiron is hij er natuurlijk in geslaagd het hartje van Mademoiselle de la Vidon op te brengen. Oh, nee. ja, ja, ja. En zo heeft mijn meester de wetenschap. Gewonnen. Let maar eens op, let maar eens op. De châtel zal moeten betalen. Ja, daar vind ik ook wel Jawel, maar ondertussen heeft de châtel in zijn macht. En als het waar is wat ze van hem vertellen, zal hij er geen been in zien, uw slimme markies een visite aan de beul te laten brengen. Ja, ja, ja, ja, als ik er niet was. Hm? Ja, het is maar goed dat jullie me hebben gevonden. Van de buurde kan ik direct naar de koning gaan en hem vertellen... dat het monsieur de marquis de Bardelieu is... die in de kerker zit en niet die René de Lespiron. Ja, dat ja, ja, doen. Ja, ja, ja. En als ik er dan bij vertel dat de Châtelrault dat bliksems goed weet... nou, dan ziet het er niet zo best wel om uit. Dan kunt u dan erop zeggen. Want de marquis nee, nee. Die heeft de eer te dienen ben bij de koning. Geen kwaad. Nee, maar, nee. Nee, nee, nee, nee. Tja, vrienden, zo gaat dat. Een diener als Gaston Rodinard die zijn taak goed begrijpt... Die wordt niet toch al kwaad als dus een meester aan mijn zuidstraal zouden dan... raken. Verletzere, brutale hond, niet schrikken. Waarom, U zult dit verhaal geheel kunnen onderschrijven, vermoed ik. Roxalam, hoe kom je, je hier? hier? Ben je. Ja, ik ben hier. Als... Ah. Ik dat u... Wilt u zo goed zijn me ogenblikkelijk los te laten? Monsieur le marquis de Bardelis. Monsieur le marquis! Hebben dus. ze? Zwijg, hondsvot. Jouw spreek dadelijk. Roxalam, luister. Het zag hier de gelegenheid niet voor. Maar nu kan ik alles vertellen. Ik heb al meer naar u geluisterd, monsieur le magnifique. Dan ik met mijn eer en overeenstemming kan brengen. Laat mij onmiddellijk gaan. Maar Roxalan. Je begrijpt het niet. Ik kan aan je alles... Het enige wat ik begrijp, mijn heer... is dat u alweer misbruik maakt van uw lichamelijke kracht... mij dwingt de lucht in te ademen... die door uw opdringerige aanwezigheid is bezoedeld. Ik eis van u dat u mij ter stand laat gaan... ...dat mij nooit weer onder de ogen komt. Ja, in dat geval... ...ik begrijp het, mademoiselle. Adieu. En nu kun je weer helemaal van voren af aan beginnen, Marcel. Fuck up, adieu! Wat heb ik nou eigenlijk onder mijn bevelen? Dragonders of oude wijven? Wilt jullie ogenblikkelijk bij de wacht? Wij spreken al kanalen, daar kun je op rekenen. Mijn kapitein, wij hebben nu... Geen hey, woord meer! Afmars! Oh, oh, monsieur le Marquis. Oh, monseigneur, wat hebben we in ongerustheid gezien? Wat gezegd? durf jij nog te zeggen? Ongeluk? Hier die schrijp! Ik zal jou leren, je zaak op straat te grabbel te gooien. Daar, daar. Vol zijn heb meenleden. Meen met jou. Schobbiak. Als mijn vader nog leefde, zou je verminderd door de helft aan de eerste dat beste boom hebben laten ophangen. Versta je dat? Kanuien. Wie durft mij het recht te betwisten, deze schurk te geven wat er toe komt? Laat hij naar voren komen en bij mijn ziel. Hij zal wensen dat hij het nooit gedaan had. Ja. Maar het buitenliefd komt tot jezelf. Heersje. Ik ben zo beheerst als mijn kan, Castaro. Maar niemand zal zich vermeten mee te vertellen hoe ik een ellendeling moet straffen. Ja. Je kunt het lesje meenemen, rodelaar. Het kan me niet schelen, waarheen. Als je maar zorgt dat ik je nooit meer zie. Oh, nee, nee, nee, monseigneur, dat niet. Ik, ik heb het verdiend. Al, alles, oh, alles maar dat niet. U, u hebt me geslagen, zoals ik nog nooit geslagen ben. Uh, ik, niet ik van. oh, ik, ik, ik, ik, ik kan niet meer staan. Ik, ik heb er nee, zo'n verschrikkelijke van. spijt Nou, Dan kunt u, wilt u mij vergeven? Oh. Je bent een stumpert, oh. een gek, gekrodelaar. Ik wil het je dus vergeven. Maar zorg dan ook dat je me nooit weer onder de ogen komt. Want dan zou ik het met één weer vergeten. Oh, monseigneur, je wilt dit, dit. Dat is te erg. Dit, dat kunt je me niet aandoen. Basile. Oh, ja, monseigneur. Breng hem weg. Zorg oh. dat je bed komt. En als hij weer in orde is, weg. Voorgoed. Laat hier een kamer voor me, gereedheid maken. Oh. En breng mijn bagage erin. Nee, nee, nee, monseur. Monseigneur, Monsieur le Maquis. beter uit, monsieur de Marquis. Oh, dieu. Het werd tijd dat je wat netter in de kleren kwam. Goeiemorgen, meelsak. Ja, ik zal wel verschrikkelijk uitgezien hebben. Maar het is allemaal niet zo belangrijk meer. Nu, ik ga weg. Weg? Sacrinon, Waarheen? Ik weet het niet. Naar Bogansi misschien. Wat is er dan in Bogansi? Daar heb ik nog een ver familielid. Er is allemaal wel onderdak willen verschaffen, denk ik. Maar wat zou je daar dan moeten doen? Niets, helemaal niets. Ik wil mij terugtrekken... en de dagen die ik nog moet leven... in afzondering doorbrengen. Ik heb het alles afgedaan. Saint-Grie, dat bevalt me niet. En de koning dan? En Mademoiselle de La Lavédan, hè? Dat is geweest, Amédée. Fini. Hmm. Uh, met de Châtellerault gaat het ook niet goed. De dokter geeft geen soe meer voor zijn leven. Het spijt me. Werkelijk. Het is allemaal zo zinloos, Castelroo. Hij gaat waarschijnlijk dood. En ik blijf leven. Het zou beter zijn als het andersom was... Veel beter. Hij heeft naar je gevraagd. Hij wil je spreken. Nee, ik ga niet. Zeg hem, Kastelroeh, dat ik hem van harte vergeef. Alles. En zeg hem dat hij zijn testament moet maken. Ja, zeg hem dat vooral. Want het zal mij en zijn erfgenamen veel moeite en last besparen als je dit nog voor me zou willen doen. Amedé, ik zal je nooit meer lastigvallen. Je bent in een verschrikkelijk humeur, mijn beste Marcel. Maar dat heb ik wel eens meer van je gezien. Dit buitje zal ook wel weer overgaan. Weet je nog, toen je in het cachot zat... en dacht dat er geen uitkomst meer was... je wilde je liever op het hiernamaals bezinnen, zei je. Nee, hey, Amedé, deze keer gaat het niet over... Ik heb Basile opdracht gegeven, alles gereed te maken voor het vertrek. Binnen een uur ben ik weg. Voor goed. Basile? Oh, ja, ja, ja. ja. O, hoe is het met je trouwe, maar loslippige Ganymede? Je hebt hem behoorlijk geraakt, weet je dat? Dat is alweer drie dagen geleden. Hij zal wel weer een beetje opgeknapt zijn. Hm. Ik had toch met hem te doen. Ik had hem toch moeten slaan. Nou, zoveel scheelt het niet. Uh, Zwaar. Jij gaat weg. Ja. Naar zien. Ja. Om kluizenaar te worden. Huh? Oh, uh, ja. No. Ja, ja, als je het zo wilt noemen. Oh. Jammer, Marcel. Heel jammer. Ik begrijp wat je zou willen zeggen. Maar er is niets meer aan te doen, man, kapitein. Mijn besluit staat vast. Ik zie het. hè? dan zal ik je ook maar niet vermoeien met een verhaal... over onze bewonderenswaardige chevalier de saint eustache Ja. Monseigneur, alles is klaar. U kunt vertrekken als u wilt. Goed, dank je, Pazil. Monseigneur... Beste Amedee, trouwe schildknaap. Voor ik ga, wil ik jou weten wat Saint-Eustache nu weer heeft uitgesproken. <trui> Ach, nee, Castelroe, werkelijk niet. Je doet vergeefse moeite. En waarom hij met zijn dragonders op weg is naar La Vedan. Nee, ik heb niet de minste belangstelling. Wat zeg je daar? Naar La Vedan? Ja. Maar dat, dat was een vergissing, Marcel. Aangezien jij met alles hebt afgedaan. Pas je... zou ik... Zeg, onze kerel, waar zit je toch? Hier, ik uh... al, monseër. Aspanner, koets in het tuighuis. Zadel een paar toon en houd je klaar met zes man omheen te gaan vlak. Gaat ons! Uh... Het niet, kerel, opschieten, maar voort vlug. Zeker, zeker, monseër. Uh... <hussert> Sankeri, voor iemand die de afzondering zoekt... ...ontwikkel je een stormachtige activiteit. Wat <hussert> heb nee, je geholpen met een stomme gegrenniger vertel? Gauw, of ik vermoord je. Ach, het is niet zoveel, Marcel. Vanmorgen om zes uur zag ik onze chevalier... aan het hoofd van zijn dragonders uit Toulouse vertrekken. Dat vond ik toch wel een beetje vreemd. En ik ben eens gaan informeren. Ja, ja, ja, ja, De smeerlap heeft de vicomte de la Védan verraden... aan monsieur de garde des sceaux. Die heeft hem een keurige lastgeving uitgereikt... om de vicomte te doen voorgeleiden. En voort. daar ging de chevalier. Van Trater naar la Védan. Wat een canaille! Maar deze keer heeft hij zich toch vergist. Fort Castelroux, Kom mee. Kom even waarheen? Bij La natuurlijk! We zullen die windbuilen afstoppen! Wacht nu eens even, Heethoofd! Daar schieten we niets mee op. Jij moet eerst op de weerleg naar de koning. Wat doen? Een tegenbevel van zijn majesteit in los te krijgen. Als je daarmee op La -Vedan komt, is de chevalier machteloos en de vicomte. Nee, zal... nee, nee, allemaal tijdverlies! Ik ga regelrecht naar La -Vedan. Ga je mee of niet? Ik kan niet, Marcel. Ik heb orders voor vandaag die mij precies de andere kant op sturen. Maar is het nu wel verstandig? Dan, dan ga ik dat... alleen. Adieu, beste kerel. Wij spreken, gaan nog wel. Mocht een <de> mondje. Wat een tempo voor een kluisje. <mog de mondjoe> En zo met alle geweld de oproerkraaier uithangen. En zie nu eens. Voilà. De feiten hebben mij toch wel op een afgrijselijke manier in het gelijk gesteld. Daar gaat monsieur Le Vicomte Naar het gevang. gearresteerd door mijn eigen neef. Maar tante. Het is nu toch waarlijk geen tijd om... Hou oh, je mond. Met jou wil ik niets meer te maken hebben. Als je hier nog eens durft komen. Dan zal je weer zo'n lang van een bij je moeten hebben. Anders zat ik je door Anatole in de garande te smijten. En dat zal Roxalaan ook doen. Is dat niet Roxalaan? Ja, mama. Dat zal ik zeker. Eugenie, laten we geen woorden meer verspillen. De chevalier meent zijn verraderlijke plichten moeten doen en ik zal dus met een mega naar Toulouse, met een lichter geweten dan hij. Monsieur le Vicomte, ik betreur het ten zeerste. In... Als ik uw bevelschrift goed gelezen heb, mijn heer, verplicht het mij niet tot het houden van enige conversatie met u. Ik zal het dus zeer op prijs stellen als u mij een dergelijke onwelriekendheid wilt besparen. Kom, Eugenie, Roxalane, wij moeten afscheid nemen. Wel heb ik van mijn leven. Als dat niet die verschrikkelijke monsieur de Les Piron is. Wat is er met hem gebeurd? Is hij ziet eruit als een vast? Zie je dat, Roxalane? Ja, maman, ik zie het. Is het mogelijk? René de met een lijf. Zwijg toch eens, vrouw. Lieve hemel. Dit is wel een dag van vreemde verrassingen. Madame la Vicomtesse, Mademoiselle. Monsieur le vicomte En Anatole ook al. Hoe gaat het, beste vriend? Hoe gaat het? En kijk eens aan ons aller vriend... De chevalier de Saint-Eustache. Wat leven we toch in een zonderlinge wereld, chevalier? Nogelijks twee weken geleden was La Vidon er getuige van hoe ik u als edelman vermomd ontmoette. En nu hebt u waarachtig ontpopt in de stralende schoonheid van een gendarme. Tenzij uw bezoek hier mij geldt, heb ik niets met u van doen, monsieur de Bagnerie. Wat zegt de sukkel daar? Is hij dan niet. Hoor je dat, Roxalane? Ja, maman, ik heb het gehoord. Ik wist het trouwens al. En dat vertel je me nu pas. Is hij die Marquise de Wadley? De magnifique? Die met de duchesse van Bourgogne? Eugénie, de genie, weheers je toch. Roxalane, hoe is het mogelijk dat jij... Ik begrijp je helemaal niet. Dat komt nog wel, monsieur Le Vico. Maar eerst de dappere chevalier. Ziet u niet dat hij hunkert naar antwoord? Ja, mijn waardige chevalier. Mijn bezoek geldt inderdaad u en niemand anders. En u wenst, monsieur le marquis, dat u ogenblikkelijk met uw ridders van hier vertrekt? Dat ben ik ook van plan, monsieur. Zonder tens uitvoering te geven aan hetgeen in uw bevelschrift is vervat. Dat zal moeilijk gaan, monsieur. Ik denk het niet, want ik gelast het u. Indien u bij geval enig schriftelijk. ...liefst koninklijk tegenbevel zou kunnen tonen... ...om aan uw verzoek in kracht bij te zetten. Zal het mij een eer zijn eraan te voldoen. Dat is niet nodig. U meldt de Grootsegelbewaarder... ...wat u op orde van Marquise de Bardalie hebt gedaan... ...of liever nagelaten. Ik zal ervoor zorgen dat Zijne Majesteit... ...mijn bevel alsnog bekrachtigt. Ik zou u gaarne van dienst zijn, monsieur... ...maar ik durf niet... Mijn bevelschrift spreekt te duidelijke taal dan dat ik mij zou vermeten een afwijkende gedragslijn te volgen. Hmm, juist. Wees dan zo goed mee even te volgen, chevalier. Als ik u daarmee van dienst kan zijn, Volg mij. Zo. En nu moet jij eens goed naar me luisteren, chevalier. Je bent nog maar pas aan het weten gekomen wie en wat ik ben. En ik begrijp dat het een geweldige schok voor je is geweest. Maar ik verbaas me toch ten zeerste over je durf om met je infame juraspraktijken door te gaan. U zult als u op deze wijze verder gaat mij rekenschap moeten geven, monsieur. <laughs> dat kan niet, want ik vecht niet met kolomeijers. Monsieur, dat kan ik niet over mijn kant laten gaan. Ik zou het toch maar doen als ik jou was. Want anders laat ik je door een van mijn lakeien een pak slaag geven. Dat zaken, maar ik heb niet zoveel tijd en stellig niet zoveel geduld. Wat, wat wilt u dan, monsieur? Je ernstige waarschuwen, hè? Want het lijkt erop dat je bezig bent met de tarten. Nee, monsieur. Ik, ik moet alleen voldoen aan het monsieur Le Garde de sau mij heeft opgedragen. Ook nu je weet dat het welzijn van de vicomte de Lavidon mij zeer te harte gaat? Ja, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. En wat zou u dan eigenlijk willen dat ik deed? Ik... Dat u teruggaat naar monsieur Le Garde de sau en het bekend dat u het vergist. U hebt de grootzegelbewaarder al eens ontmoet, monsieur. Denkt u werkelijk dat hij mij zou geloven? Waarom niet? Ik veronderstel dat u bij de huiszoeking... die ongetwijfeld in uw gendarmewerk zal zijn begrepen... geen bewijzen hebt gevonden, papieren, brieven... die uw beschuldiging zouden kunnen waarmaken. Nee, jammer genoeg niet. <laughs> Eén ding is zeker, chevalier. Als ik u nog eens aan de galg breng... gaat er een buitengewoon slimme koddebeier aan u verloren... Aan de galg brengen. U, mee! Ja, tenzij u nu onmiddellijk doet wat ik u heb gevraagd. Ik. Ik durf niet, monsieur. Het, het, het zou me mijn hoofd kunnen kosten. Ik moet de Frikant meenemen. Goed, chauffeur? Zwaard of helmpkoord, de keuze is aan u. Maar bedenk we wel dat ik u heb gewaarschuwd. Ik volg u naar Toulouse en zodra ik daar ben, zal ik u bitter berouwen dat u haar ooit de voet hebt durven dwars zetten. Goed, monsieur. Wij zullen zien. Als u ooit in Toulouse komt, het is tenslotte nog twintig mijl rijden. Dat klinkt als een bedreiging, bedreigingschatelier. Wat betekent dat? Niets, monsieur. Au revoir. Opstegen. Monsieur le vicomte, mag ik u verzoeken in te spannen? Monsieur le marquis, neemt u me niet kwalijk. U begrijpt hoe groot mijn verrassing is nu ik weet, uh, uh, uh, gehoord heb, uh, dat u de man bent. Die... Zeker, madame, dat begrijp ik. Dank u, monsieur. En ik wil u ook hartelijk bedanken voor uw ridderlijke tussenkomst ten behoeve van mijn man. Jammer, madame dat het tot dusver zo weinig heeft geholpen. Ach, monsieur le marquis, het is toch boter aan de gauw gesmeerd. Jérôme heeft met zijn rebellie tegen de koning en tegen zijn eminentie... Want toch, madame, maar denk toch wat u zegt. U zult daartegen moeten zwijgen als u de zaak nog niet veel en veel erger wilt maken. Als u dus wilt toestaan, madame, dat mijn mannen hier rusten... daarna keer ik onverwijld terug naar de lozen. En ik ben er zeker van dat mijn voorspraak bij Zijne Majesteit meer succes zal hebben...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 Eric! <laughs> Marcel de Bardely heeft er genoeg van. Dit was het tiende deel van de Onberaden Wedder, een vervolgheurspel in twaalf delen door Jansi Hubert naar de bekende roman van Raphaël Sabatini. De medewerkenden waren Bert D'Extra als Marcel, de marquise van Bardelis. anne Annemarie Dupont van Ees als Roxelane de Lavédan, Henk Schaar als de Vicomte de Lavédan, Nels Snel als de Vicomtes, Wam Heskes als Gaston Rodenaar, Bijgenaamd Ganymede. Hans Sürink als de Chevalier de Saint-Eustache. Ono Morenkamp als kapitein Miron-Sac de Castelroux. Sylvain Pons als Basile. En Gerard Doting als een Dragonder. De regie had Jan C. Hubert.